Let's go.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 Door zware stortregens en tientallen rivieren overstroomd. De meeste doden zijn gevallen door aardverschuivingen. De stortregens en overstromingen volgen op een periode van extreme droogte. Het zorgt nog steeds in het zuiden van China... en weerkundigen verwachten dat het ook de komende dagen nog blijft regenen. In Eindhoven is een vrouw om het leven gekomen... nadat ze met haar auto tegen de gevel van een zorgcentrum was gebotst. Volgens de politie reed het slachtoffer in volle vaart... tegen een muur van zorgcentrum Brunswijk. Mogelijk was ze onwel geworden... Een vrouw die bij haar in de auto zat raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Veel mensen in het zorgcentrum in Eindhoven zagen het ongeluk gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De Luxemburgse wielrenner Kim Kiergen is gisteren... na de 7e etappe van de Ronde van Zwitserland onwel geworden. Hij is onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht... en volgens een ploegleider heeft hij waarschijnlijk een hartaanval gehad. Kiergen behoort al jaren tot de betere renners van het wielerpeloton. Hij won in 2008 de Waalse Pijl en werd in dat jaar achtste in de Tour de France... Een jaar eerder eindigde hij als zevende. De Oekraïnse tennisser Stachowski heeft de Unicef open in Rosmalen gewonnen. In de finale won hij in twee sets van de Serviër Typ Sarovic. Het werd 6-3 en 6-0. Stachowski verloor op het gas van Rosmalen dit jaar geen enkele set. Dan het weer is een bewolkt enkele buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur tussen 13 graden op de wadden en 16 in het binnenland. Morgen weinig verandering, daarna droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Nee, <tog> Thank <laughs> you. the mask up FM. Met een hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz.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 your look good.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 Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nog ik je mee, bijna elke dag.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 There, to no one there And no one heard at all Not even the chair I am, I cry